12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Mara -José schiet man neer op Eindhoven Airport. Ook Russen maakten fouten bij de vliegramp in Polen... en medaillekansen voor zwemsters Heemskerk en Kromo op de 100 meter vrij. En natuurlijk gaan we daarnaar overschakelen straks. Um, we kijken even naar het weer. Het zuiden maakt de meeste kans op wat zon. Verder toenemende bewolking, maar wel droog. Het wordt 18 tot 22 graden en het weekend is bewolkt. Bijna overal is het droog, maar het is wel vrij koel. Cool. En na het weekend wordt het zonniger en warmer. De middagtemperatuur gaat oplopen naar 25 graden. Goed, straks dus overschakelen naar Shanghai voor het WK Zwemmen, waar de finale 100 meter vrije slag staat te gebeuren. Met Ranomi, Kromobi Jojo en met Femke Heemskerk. Eerst even ander nieuws uit Eindhoven. Op Eindhoven Airport heeft de Maréchaussee een man neergeschoten. Voor de vertrekhal bedreigde die de Maréchaussee met een mes. En die man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gebied voor de vertrekhal is afgezet en de politie doet daar op dit moment sporenonderzoek. En Omroep Brabant meldt dat die man in zijn been is geschoten. Nadere bijzonderheden ontbreken nog op dit moment. Volgens Pools onderzoek naar de vliegtuig bij Smolensk in april vorig jaar... heeft het Russische luchtvaartpersoneel steken laten vallen... bij de crash waarbij onder andere de Poolse president Kaczynski om het leven kwam was de verlichting op het vliegveld in Smolensk onder de maat... en was er gebrekkige communicatie met de staf op de landingsbaan in Rusland. Volgens een rapport van de Russen dat een paar maanden eerder verscheen... lag de fout juist bij de Poolse piloten. Bij die vliegramp op weg naar de Russische plaats K-10... kwamen in totaal 96 mensen om het leven. De politie van Hellevoetsluis heeft een, in oktober een man terecht niet uit het water gehaald. Dat zegt het Openbaar Ministerie op grond van het onderzoek van de Rijksrecherche. Die man overleed later in het ziekenhuis aan onderkoeling. Agenten waren op een melding afgekomen van een woninginbraak in Hellevoetsluis. En in de buurt stond een verwarde man in een singel. En die man wilde niet uit het water komen. De agenten die wilden hem er ook niet uithalen omdat hij agressief was. En ze niet wisten of hij een wapen bij zich had en bovendien was die singel niet zo diep. Na een uur is die man toch uit het water gehaald... en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. En uit onderzoek is gebleken dat hij onder invloed was... van cocaïne en amfetamine. In Afghanistan zijn alle inzittenden van een minibusje gedood... toen dat busje over een bernbom reed. De explosie was in het zuiden van Afghanistan bij de stad Kandahar. Volgens de politie zaten er 18 of 19 mensen in het busje. Het waren vooral vrouwen en kinderen... Het laatste half jaar is het aantal burgerdoden door aanslagen in Afghanistan sterk toegenomen. Dan staat het nu zo'n beetje op beginnen. Die finale 100 meter vrije slag op het WK in Shanghai. Het gaat om zwemmen en Bob van der Tak die volgt het al de hele tijd voor ons. Hoe ver zijn ze, Bob? Ja, ze zijn bijna zover. De, de acht deelnemers in deze finale worden één voor één voorgesteld door de speaker. En dan zometeen gaat het dus gebeuren voor Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. Heemskerk ging als tweede door naar de finale. Klopte gisteren een tijd van 53-67. En dat was de tweede tijd. En Chromo Jojo ging als vijfde door in 53-94. Ja, wat zijn de kansen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het is voor Heemskerk in ieder geval zaak om nu eens te gaan oogsten. Ze heeft zich zo goed ontwikkeld in Marseille sinds ze daar traint. Maar nu is wel het moment aangebroken om dat ook om te zetten in eremetaal. En Chromo Jojo, daarvan zei coach Jaco Verharen. Ze heeft niet de absolute topvorm. En ja, als je niet de absolute topvorm hebt, kun je dan wel wereldkampioen worden. Je zou zeggen van niet, maar goed, we gaan het zien. Het is in ieder geval een sterk bezette finale met ook Nathalie Coughlin uit de Verenigde Staten. De nummer drie van de laatste Olympische Spelen en met haar 27 jaar de oudste deelnemster in de finale. Verder Dana Volmer. Haar ploeggenoten uit Californië, die al goud op zak heeft. Goud op de 100 meter vlinderslag. Verder Alexandra Hirazimenja uit Wit-Rusland. De nummer 2 van het EK, Alicia Koets. Is er ook de alleskunner twee keer zilveral op 100 vlinder en 200 wissel. En dan ook nog Jeannette Ottesen, de Sprinster uit Denemarken. En ja, de allergrootste concurrent op papier voor de Nederlandse vrouwen, dat is... Francesca Helsel, Fran Helsel, zoals ze in Engeland ook wel wordt genoemd... de regerend Europees kampioen. En zij ging als snelste door naar de finale met een tijd van 53-48. En zij maakt dus zeker een grote kans om goud te winnen. Maar wat kunnen Heemskerk en Kromo Widjojo? We gaan het nu zien, want de start van de race is daar. Heemskerk in baan 5. Kromo Widjojo in baan 2. De verwachting is dat Helsel en Heemskerk snel zullen openen... zoals ze dat gisteren ook deden in de halve finale... en dat Kromo Widjojo het meer zal moeten hebben van de tweede 50 meter. Voorlopig nog niet heel veel tekening in de strijd. Het is Kromo Widjojo die ietsje achterblijft voorlopig. Het zijn inderdaad Helsel en Heemskerk... Die als beste van start gaan. 50 meter, daar is het keerpunt. Heemskerk aan de leiding voor Menja en Ottesen. En Kromo Widjojo op plaats 7. En dan moet het dus inderdaad gebeuren op die tweede baan. Het is... Uh... Heemskerk die nog altijd een lichte voorsprong heeft. Maar daar komt Kromo in baan 2. Die is heel sterk nu op de tweede 50 meter. Kromo Jojo heeft een voorsprong nu. Helsel is ook goed in baan 4. Het wordt een hele spannende finish. Zoveel is duidelijk. Wordt het Heemskerk, wordt het Helsol of wordt het Kromo Jojo. Het is Ottersen. Ongelooflijk. Ottersen en Hirasi Menja, gedeeld eerste. Onvoorstelbaar. Dit had helemaal niemand voor mogelijk gehouden. Yes. En dan pakt Kromovic Jojo nog het brons in 53-66. De winnende tijd voor Ottersen en Herasimeña 53-45. Helsel wordt vierde gedeeld met Heemskerk. Dit is een bizarre uitslag. Die zwemmen hier een tijd van 53-72. En zo zijn de nummers 1 en 2 van gisteren in de halve finale buiten het podium beland. Zuur voor die twee. Zeker zuur voor Femke Heemskerk. Weer een anticlimax voor haar na die 200 meter vrij waarop het ook al zo misliep. Maar Kromo pakt dan toch een medaille. Weet dan toch nog te pieken op het juiste moment. Maar het is brons. De absolute topvorm was er niet, zo zei Jacco Verharen. En uh, dat ja, uh, uitzicht dan toch in een uh, 53-66. Geen super tijd. Maar ze pakt er dus wel een medaille bij. Maar de winst, en dat is echt heel opmerkelijk... voor Janette Ottesen uit Denemarken... en Alexandra Hirazimena uit Wit-Rusland. Bob van der Tak, live vanuit Shanghai. Een week na de aanslagen in Noorwegen... liggen nog steeds veel jongeren in het ziekenhuis. Zoals Adriaan... Prakon, hij verdronk bijna toen hij van Utea probeerde weg te zwemmen. En hij is ook teruggekomen. Anders ik schoot hem in zijn schouder. En toch wilde Adrian naar het eiland en liefst zo snel mogelijk. Ik wil de plekken waar ik ben en waar ik probeerde te gaan. Ik wil weer een maken met het eiland. En and laat het weg van wat gebeurde. Hij wil terug dus naar Utrecht uh, om de plek te zien waar hij voor zijn leven vocht. En om uh, er vrede mee te krijgen wat er is gebeurd. We praten nog even door over de situatie in Noorwegen met correspondent Dirk Evers. Dirk, die aanslagen die zijn vandaag precies een week geleden. Wat schrijven de Noorse kranten vandaag? Ja, de Noorse kranten wijden nog uit over allerlei uh, zaken in de achtergrond. Bijvoorbeeld de krant Dagbladet die spreekt met uh, de rechtsextremist Paul Blij... Die volgens Breivik de grote inspirator of de mentor is geweest van Breivik. En uh, Paul Bla Blaurij, sorry, die zegt uh, dat, hij, uh, dat hij wel als het nodig is naar Noorwegen komt om zich door de politie te laten ondervragen. Maar voorts gaat het allemaal over de ondervraging van uh, Breivik. Die zit sinds negen uur bij de politie en wordt verhoogd. En daar is om één uur een persconferentie. Voorts gaat het ook over de vele herdenkingen. De eerste dode wordt vandaag begraven, Bano Rashid, 18. Zij kwam 15 jaar geleden met haar ouders uit Irak. En zij wordt in een uh, mooi kerkje uh, in de buurt van Oslo... op een landtong, daar wordt ze begraven. En nadien hebben haar ouders iedereen uitgenodigd... in het plaatselijk gymnasium om, uh, om haar te herdenken. Het is een week na de aanslagen, precies een week. Staat Noorwegen daar weer bij stil? Ja, alle vlaggen in heel het land hangen half stok... Dat is speciaal, want eigenlijk is het vandaag de dag van de Heilige Olaf. Dat is de Noorse uh, nationale heilige. Hij was nog een viking op een hoofd, heeft Londen nog uh, platgebrand, maar werd dan uh, toch uh, uh, uh, gekerstend en wilde ook zijn volk en wilde Noorwegen verzamelen. En hij wordt in heel Noorwegen en ook op de Verruur-eilanden vandaag gevierd. Het was zijn sterfdag vandaag. Maar dus vandaag alle vlaggen half stok. Er is om één uur een herdenking van de Arbeiderspartij in het Huis van het Volk. En uh, premier Stoltenberg zal later vandaag ook nog een moskee bezoeken. En uh, zometeen dus om uh, één uur die, uh, die persconferentie. Ik dank je wel, Dirk Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een autodief is vannacht in Lisse om het leven gekomen. Die dief sloeg over de kop en hij kwam terecht in een veld, vertelt de politie. We weten nog niet precies wat de, de echte oorzaak is. Maar we hebben begrepen van getuigen dat de auto met hoge snelheid is, uh, heeft gereden. En um, ja, uit onderzoek is gebleken dat de auto kort voor de aanrijding is gestolen in Lissebroek. En we doen uiteraard verder onderzoek naar de diefstal. Eén dode dus. In de auto zat nog een man van 23. Die is naar het ziekenhuis gebracht en die zal nog worden verhoord. De gemeenteraad van Terschelling wil dat er eens wordt opgetreden tegen fietsenverhuurders... die hun fietsen her en der op straat uitstallen. Vooral in de buurt van de haven waar de veerboot aankomt. Mensen kunnen door al die fietsen nauwelijks fatsoenlijk naar het dorp lopen. Raadsleet Guus Wijgman van Plaatselijk Belang. Goedemiddag, wat zie je eigenlijk als je van, uh, net van de boot afkomt? Nou, als je van de, de boot afkomt dan zie je drie grote rode aanhangwagens... met fietsenverhuur en er staan een aantal fietsen... Uh, uitgepakt op het terrein en uh, die zijn gereserveerd en die hebben de mensen al geboekt. Uh, dus die kunnen dan gelijk de fiets meenemen en dan gaat de bagage in die aanhanger en die brengen ze dan uh, voor gratis vervoer naar de camping of naar het, het appartement waar de mensen uh, geboekt hebben. En wat is daar zo erg aan volgens u? Helemaal niks. Dat is helemaal legaal. Dat is ook uh, keurig gebeurd. Uh, volgens de regels. Die, uh, die fietsenverhuurder die pacht dat. Maar... Er zijn meerdere Friese verhuurders. En er zitten er twee aan de haven. Die hebben een klein pandje waar ze een fiets kunnen repareren en innemen en uitgeven. Maar omdat dus die ene vooraan bij de boot staat, heel prominent... en iemand heeft nog geen fiets verhuurd, dan lopen ze automatisch daarheen en niet naar de concurrenten. Dus de concurrenten willen ook hun plek? Precies. En nou komt dus het... Uh, die andere twee staan aan de openbare weg... En die zetten dat dan eerst nog op hun eigen terrein en met een paar borden. En dan zetten ze het op de stoep. Dat als je als voetganger dan langs loopt, dan moet je al op de straat lopen. Nou, daar is het druk verkeer natuurlijk van, van en na de boot. En dan pakken ze nog, want daarvoor, die twee winkels, heb je ook het parkeerterrein uh, van Westerschelling. Het, dus tussen de boot en het dorp mm. dan heb je een groot parkeerterrein. En dan zetten ze daar maar de fietsen heen. En, u en, vindt voorheen, dat... en voorheen was het niet zo'n probleem, omdat je eigenlijk maar één type fiets had. Maar tegenwoordig heb je wel twintig soorten fietsen. De elektrische fiets, de met versnellingen, de mountainbike, het hondenbakje, de babykar. Dus je krijgt een enorme uitstalling. Waardoor als zo'n boot komt, dan moet je voorstellen dat er duizend mensen van die, van die boot afrollen. Die, die moeten hun weg banen met bagage tussen al die fietsen door. Dus dat, dat, dat komt niet langer. Wat is nou volgens uh, plaatselijk belang? Want daar bent u van. Wat is nou de oplossing? Strenger handhaven? Daar begint het mee. Primair streng handhaven. En ik denk dat we met de, de fietsenverhuurders als uh, de gemeente... om de tafel moeten zitten om dit probleem bij de horens te pakken. En dan hou het je probleem... Ter Schelling weer een beetje leefbaar. Precies. En daar gaat het om. Gewoon leven en laten leven. Raadslid Guus Zwijgman van Plaatselijk Belang op de Schelling. Dank u wel. De Europese beurzen staan al de hele ochtend lager... na het uitblijven van een oplossing voor de Amerikaanse schuldencrisis. In Amsterdam opende de AEX 1,2 lager. Staat nu op iets minder dan een procentverlies. En ook in Frankfurt, Parijs en Londen... staan de belangrijkste graadmeters in het rood. Volgens analisten maken beleggers zich zorgen... over de situatie in de Verenigde Staten... waar de Republikeinen een stemming over de schuldencrisis hebben uitgesteld... En verder houden de financiële problemen in Spanje aan. Kredietbeoordelaar Moody's overweegt de kredietwaardigheid van Spanje te verlagen. Dan is het 14 over 12, we gaan naar de AWB. John Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Inmiddels alweer 10 files, 60 kilometer bij elkaar... met vrij veel vertraging nog steeds op de A4 Antwerpen-Bergen-op-Zoom. In beide richtingen, bij Bergen-op-Zoom-Zuid, 6 kilometer file... Er was daar vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd. In beide richtingen is nu de linkerrijstrook nog afgesloten. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem... bij Arnhem Noord 6 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... bij de afrit Maren 11 kilometer na een ongeluk. In beide gevallen zijn daar de rijstroken weer open. En er is ook nog vrij veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Os... Bij knopen wijk 8 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Maréchaussee schiet man neer op Eindhoven Airport. Ook Russen maken fouten bij Vliegramp in Polen. En brons voor Kromobi Jojo op het WK zwemmen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de serie over vervente twittera's... wie gaat de schuil achter de illustere naam Kruidhof? In het mediaforum bloggen Joost Niemuller en NOS-correspondent Nicole Vever, die na vijf jaar Midden-Oosten weer terug is in Nederland. Ze volgden de Arabische lente op de voet, maar ook luchtigere onderwerpen kwamen aan bod. Het product, melk, de leverancier... De kameel. De melk bevat stoffen die het immuunsysteem helpen tegen infecties. En de smaak goed te doen. Slag ten. En wie wordt de nieuwscanner van week 33? Het hoogste score tot nu toe is 128. En de kandidaat van vandaag komt uit Hilversum en heet Jan van Tiel. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Er is alweer een nieuwe reality-serie komst en het onderwerp is de Tweede Kamer. Omroep Max gaat het programma maken wil de seniorenomroep reality-sterren van parlementariërs maken. We vragen het aan Jan Slachter, voorzitter van Omroep Max. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de bedoeling? Uh, nou, de bedoeling is eigenlijk uh, heel eenvoudig. Uh, ik was jaar bij, uh, nee, dit jaar bij Gerdy Verbeet op bezoek en, uh, met een aantal ouderen... en die hadden heel veel vragen over de Tweede Kamer... hoe dat nou precies allemaal in zijn werk gaat. Want ja, wij zien vaak alleen maar uh, de bankjes, maar de Tweede Kamer is een bedrijf... en Gerdy Verbeet geeft daar leiding aan... En uh, naar nou, ons leek het wel leuk om een serie te maken over van wat er nou allemaal in die Tweede Kamer gebeurt. En dat gaat van ja, hoeveel broodjes koket worden er nou per dag uh, uitgeserveerd. Maar ook van... Hoe gaat het overleg? Uh, want er is natuurlijk heel veel te doen. Vaak wordt er gesproken over achterkamertjes, politiek. Nou, wij willen het wat transparanter gaan maken. Dat is eigenlijk de hele bedoeling van deze serie. Het wordt eigenlijk een soort telea-cursus Tweede Kamer? Nee, geen telea-cursus, heb ik juist gezegd. Het moet juist wel op een hele ontspannen... en, en het moet ook wel op een manier gebeuren... en daar moeten ook de politici aan mee willen werken... dat wij wel overal kunnen draaien... En, en met ze kunnen praten zonder dat het allemaal heel erg gescript wordt. Want ja. dat is ook weer niet de bedoeling. Ja, goed. Van Verbeet mag het, want die is blijkbaar enthousiast. De vraag is inderdaad, zitten politici erop te wachten? Laten we even luisteren naar een voorbeeld uit het verleden. Een stukje uit de documentaire De, de Tweede Kamer. Een uh, film gemaakt van, door René Roelofs, 2003. En hij volgde toen de SP voor de NPS. Nu eerst ja. de meest prangende vraag. is Die, die, die farmaceutische bedrijven geven die kerstbomen weg. Ja. Dat vind jij een pruimend voorbeeld van de ernstige Een ludiek voorbeeld. Nou ja. Maar dan ga je toch niet mee beginnen. Je noemt drie dingen op waarvan ik denk, als ze onnozelen kijken. Wat zo wat, ze mogen gratis kerstbomen ophalen. Jezus, die ding kost 20 gulden. Waar heb je het over? Er is niemand op ingegaan, begreep ik. Maar ik, ik zit dat zo naar. Vind je? Nou, ja, dat, dat is helemaal niks. Ja, Jan Marijnussen, die even duidelijk liet blijken uh, wie de baas is binnen de SP. Uh, zouden de politici staan te trappelen, Jan, denk jij, om mee te doen aan het programma? Ja, als ze enerzijds zeggen van uh, wij willen transparant zijn, we willen best wel een keer laten zien hoe het nou precies eraan toe gaat in de Tweede Kamer, denk ik dat dat alleen maar een bijdrage is om de afstand tussen burger en de politiek te verkleinen. Dus als ik politici zou zijn, zou ik eraan meewerken. Uh, maar goed, het is aan hen natuurlijk om dat te doen. Ja. Uh, dus ja, daar, daar hangt het natuurlijk wel van af. Maar ja, maar je, je, hebt op... het, je hebt het, bijvoorbeeld over die achterkamertjes en dat is nou juist denk ik ruimte waar je dan, uh, juist niet, dat we ze dus juist niet bij hebben. Nou ja, ik vind dat wat ik bedoel. Ik vind wel dat als op een gegeven moment iets in de politiek speelt en er wordt op een gegeven moment een besluit genomen in de Tweede Kamer, dat wij wel mogen kijken ook hoe die besluitvorming dan in die redactie of in die uh, fractievergaderingen uh, tot stand komt. En hoe een minister daarmee omgaat. En wat zijn die ambtenaren die altijd die, al die antwoorden voor de minister geven? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat ziet hij op dat, op dat uh, spreekgestoelte allemaal aan boodschappen voorbij komen? Ik vind dat dat zijn een beetje de geheimen. Maar ik vind dat wij als burger wel recht hebben van, om nou, wel eens een keer goed te zien hoe dat, dat allemaal in zijn werk gaat. Het is de bedoeling niet om politici onderuit te halen of om met verborgen camera's te gaan werken. Het gaat juist om die transparantie te bevorderen. Dan ja. kijk je in de keuken. Dat is de bedoeling. We gaan het zien bij uh, Omroep Max. Dank je wel, Jan Slachter. Graag gedaan. Tweede Kamerlid voor GroenLinks Tovik Dibi doet aangifte tegen zijn internetvijand StopLinks. De tweet over hem, verdelg dit Marokkaanse insect PVV op één. die is Dibi toch echt te gortig. Er zijn weinig politieke missies die me meer bewegen dan communiceren met de PVV-achterban over hun vereenzaming en vervreemding. En hoe je daar constructief uit kunt komen, dat wil ik blijven doen. Maar, zegt Dibi, bij oproepen tot geweld moet zeker in het licht van de aanslagen in Noorwegen consequent een grens worden getrokken. Randy Zuckerberg, dat is de marketingdirecteur van Facebook... en de zus van oprichter Mark Zuckerberg... die wil de anonimiteit op internet helemaal afschaffen. Volgens zus Zuckerberg is dat dé manier om bijvoorbeeld cyberpesten aan te pakken. Het afschaffen van de anonimiteit op internet zorgt voor meer beschaving... want onder je eigen naam ben je nou eenmaal een stuk voorzichtiger, zegt ze. Randy Zuckerberg deed haar uitspraken tijdens een paneldiscussie... die werd georganiseerd door de Amerikaanse Marie Claire. Terwijl het juist zo belangrijk is om ook de binnenkant goed te verzorgen. Door elke dag Jacult te drinken. Als je je koel drinkt, voel je je goed. Maar kinderen blijven kinderen. Dus voor dat beetje extra geef je ze Actimel. Ook elke dag. Alleen Actimel bevat LKC defenses en helpt zo de weerstand te verhogen. Ja, reclameboodschappen waarin bepaalde voeding allerlei gezondheidseffecten krijgen toegedicht zijn meestal onbetrouwbaar. Een paar jaar terug besloot Europa, Europa te snoeien in de zogenaamde gezondheidsclaims in reclameboodschappen. Die gezondheidsclaims mogen voortaan alleen maar gebruikt worden als ze officieel als correct worden beschouwd. Wetenschappers hebben maandenlang talloze claims onderzocht. Er zijn er nu heel veel afgewezen. Bijvoorbeeld ook die van Red Bull. Het bestanddeel taurine levert namelijk helemaal geen extra energie op. Zoals de fabrikant zegt in de reclames. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter heeft sinds enige tijd het idee... dat hij wordt gehinderd in de uitoefening van zijn vak. Daarom heeft hij een klacht ingediend bij de hoofdofficier van Justitie in Utrecht. De winter maakte duidelijk dat er gaten zitten... in de beveiliging van de OV-chipkaarts. Die zaak zorgde volgens hem voor dat hij nu niet meer in staat is... om op gelijke voet met andere media aan nieuwsgaring te doen. De tv-show van Ivo Nier bestaat 30 jaar. De hele week al wordt dit gevierd op Nederland 1... met uitzendingen uit het Rijke Archief van het programma. En vanavond wordt de verjaardag van de tv-show afgesloten... met de Nacht van de tv-show. Aan de telefoon de presentator Ivo Nier. Ivo, goedemiddag. Hallo. Nog een keer gefeliciteerd met die 30 jaar... Is wat, hè? Ja, ongelooflijk. Is er eigenlijk een interviewprogramma dat het ooit langer heeft uitgehouden? Nou, ik heb natuurlijk van niet. Ik denk in Amerika, misschien de Tonight Show. Die loopt volgens mij ook al een eeuwigheid. Maar het zal ook wel lastig worden om dit ooit nog in te halen. De televisie zal veranderen. Ik denk dat over tien jaar we in een totaal ander landschap zitten en programma's die dan nog drie decennia lopen. Dat lijkt mij een zeldzaamheid. Ja, ja. Um, het wordt deze week gevierd. Je bent er zelf niet eens bij, hè? geloof ik. Je zit lekker op vakantie. Ik sta op de vijfde hol en uh, ik moet met een goede bal slaan dadelijk. Nee, we hebben er weken aan voorbereid en ik was echt wel even toe aan vakantie. Ik, heb, ik ben 65 geworden en ik beleef straks de meest krankzinnige maanden uit mijn leven. Ik zal wel gelezen hebben, we gaan eerst met het theaterprogramma nog naar Parijs. Dat spelen we voor die tijd nog in het Frans in Amsterdam. Dan begint er een hele nieuwe theatershow, ook in het kader van het jubileum vanaf oktober. En elke zondagavond weer uitzenden. Dus ik moest even op, op adem komen, je hoort het trouwens. En, en dat doe je met golven. Um, in de Volkskrant stond deze week een column van Arno Kantelberg. Die heeft die tv-column even overgenomen omdat de vaste columnist uh, op vakantie is. En hij deed een bekentenis. Hij vindt de tv-show van internationale klasse, maar durft daar eigenlijk nu pas voor uit te komen, schreef hij. Uh, er, nou, nee, er stond internationale klasse, voilà, dat vond ik wel mooi. Maar <lacht> er stond ook, en dat vond ik dan wel weer begrijpelijk, hij zei, het is ondanks dat ik dan eigenlijk met plezier kijk, ik heb niks met hem. Hij had iets met Matthijs van Nieuwkijken, met met Van Huyts. Ja. Maar ik denk wel eens, misschien is het wel het geheim. Hè? Kuifje is ook eigenlijk de minst geprononceerde persoonlijkheid in het boek. En die blijft daar nog heel lang over rijden. <laughs> dus ik denk wel eens, ja, laat maar een beetje raadslachtig blijven wie ik werkelijk ben. Misschien is dat wel beter. Ja. Maar hij zegt, het was lange tijd uh, not done om in de intellectuele kringen naar de tv-show te kijken. Uh, sterker nog op de school van journalistiek, ik weet niet waar die zat. Uh, ik geloof Utrecht. Uh, daar werd je als een soort antichrist uh, naar voren gebracht. Uh, ja, nou, kijk, dat... het was in het begin natuurlijk ook echt niet briljant. Als ik nu terugkijk, dat heb ik al eerder uh, die bekend is gedaan. En zo'n grote bekend is, is dat niet. Ik had geen idee waar ik aan bezig was. Ik, bedoel, ik heb geen show voor journalistiek gedaan. Ik heb wel als kind zes jaar lang een sportkrant uitgegeven, elke zondag. En als ik nu terugkijk, dan denk ik als ik met die kwaliteit nu begonnen was, dan was het programma er nooit meer geweest. Maar goed, het was een andere periode. En, uh... Het was sowieso, er waren twee talkshows, die van Sonja en die van ons. Sonja was wekelijks Wij waren het begin 14 daags. En je maakte gewoon soms nieuws. Hè? Ik zeg altijd dat Ronald Koelman kon vertellen met zijn fout dat hij naar Barcelona ging. Dat zou je nu helemaal niet meer kunnen hebben. Dat komt bij de Wereld Draait Door of een van de dagelijkse programma's nog. Well. Dus uh, het, het landschap is totaal veranderd. En uh, met die kwaliteit van nu... en ge gelukkig is het, vind ik, ook... ik heb echt wel een objectieve maatstaf wat dat betreft... is het gewoon zoveel beter geworden... dat het nu al verdiend is dat het nog een tijdje doorgaan. Ja. Nou ja, dat, dat sowieso. En, en waar jij natuurlijk altijd omgeroemd wordt... is de, de, de, de vogels van diverse pluimage... En, en dat zijn nogal grote vogels ook af en toe... dat die toch gewoon bij jou voor de camera komen. En dan ja, zeggen dat ze, dat hoe flikt die dat toch? Ja. ja, dat is gaandeweg makkelijker geworden... Dat wil zeggen tot een paar jaar geleden. Want we hebben natuurlijk die folder. En ik heb dat verhaal wel eens eerder opgediept. Het was voor mij echt een... een om voordat Hillary Clinton zich voorstelde... had ze in het ontbijt in het Amstelhotel de lijst gezien... die we tegenwoordig rondsturen met DVD's en dat soort dingen. En ze zei, wat heerlijk. Ik sta straks in die lijst onder Claudia Cardinale. Kijk, zo werkt het natuurlijk wel. En uh, wat het moeilijk maakt nu is dat uh, Bon Jovi thuis, hè, wat zeven, acht jaar geleden nog kon, dat is allemaal uitgesloten om privacy redenen. En de Amerikanen dachten toen, Europese televisie, dat is cultuur, dat is iets heel moois, iets heel apart. dat doen we wel. Maar ze weten dat het hier nu ook gewoon commercieel is en dat er geld mee verdiend wordt en dat het landschap echt totaal veranderd is. Ja, je zegt eigenlijk, het wordt, het wordt moeilijker. Het wordt veel moeilijker, alleen wat wij al lange tijd geleden uitgevonden hebben, is dat het succes van het programma minstens even sterk bepaald wordt door de verrassende gasten. We hadden toen die autistische jongen die in twee minuten het hele Palais op de Dam natekende. Daar hebben mensen het vaak langer over dan over Tina Turner in de studio. Ja. Mensen die het idioom van een interview heel goed kennen, die het toch niet heel veel verder krijgt dan, dan wat ze eigenlijk zelf aangeven. Ik ben nu net bij de uh, Zwitserse filosoof Alain Baudon geweest. Ik weet niet of je die kent, dat is echt een van mijn nieuwe helden. Hij heeft een eigen televisieprogramma in Engeland. Dat is zo'n naar Elke zin is een one-liner. Mm. Ja, en daar kom je nog wel binnen. Ja. Um, je zei net een paar dingen even uh, en passant van 65 jaar. Uh, we kunnen nog wel een paar jaar door. Uh, dus je zit nog niet uit te kijken naar een opvolger? Ja, wat is opvolger? we maken een vergelijkbaar programma met Jolante voor de jongere doelgroep. Daar staat aan elke kant opeens, Jolante is de opvolger van Ivo. Nou, ik denk dat Jolante totaal andere ambities heeft. En ik denk dat er echt wel een, een aantal vlieguren in jaren nodig is om dit op deze manier te willen doen. Je moet namelijk heel erg efficiënt leren werken in die end. En volgens mij is een van de geheimen dat je echt onder elk ding je eigen handtekening zet. Het is niet onbekend dat ik alles... Zelf monteer, zelf de tekst schrijf. Ja. En op het laatst komt dat de editor om het mooi te maken. En ik geloof dat dat heel bepalend is. Het blijft toch een eigen verhaal of mensen dat mooi vinden of niet. Het is wel echt authentiek en van jezelf. Hoeveel paar heeft die hole 5? Een paar drie. En mijn twee tegenstanders liggen veel te dicht bij de vlag. Dat was een hele ongelukkige situatie. Maar ze vonden het wel heel chic dat ik opeens een radiointerview met Nederland heb. Dat is ook wel weer zo natuurlijk. Ja. Goed, nou veel plezier daar op de golfbouw. Oké, okay. nou ik hoop dat er een paar mensen kijken vannacht. Er zullen gegarandeerd recorders snorren voor Frank Zappa en voor ja. uh, George Harrison waarschijnlijk en Paul McCartney. En misschien ook wel voor de schrijvers. Ja. Want er zitten wonderlijke dingen in. Een van de allermooiste dingen met Ramsey Chaffee hebben we nog een keer herhaald vannacht. Dus ik denk dat het de moeite waard is om ergens op de knop rek te drukken ja. en dan morgen op een rustig moment maar eens te kijken. En niet te bescheiden, misschien ook wel een paar mensen voor de interviewer. Who knows? <laughs> Veel plezier daar, dag. Hey, dankjewel voor het gesprek hè. Hoi. Hoi. Ja. Dan is hier de laatste vraag: de handbaar. The Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, vandaag zou Harry Moelis 84 jaar zijn geworden. In 1998 interviewde Martin Simek de schrijver in het programma Simek Ontmoet. Het tweetal verbleef hiervoor een paar dagen in Rome, een van de favoriete steden van Moelis. Tijdens die gesprekken werd ook over de dood gesproken en daarbij maakte Martin Simek onverwacht nieuws. Hebt eh. Uh, uh, uh, sorry, ik, ik, ik, ik be, beloof je dat we daar niet meer op terugkomen... Maar uh, nou, we dat toch over grafstenen hebben en over uh, uitstrooien over de zee. Mag dat, mag dat één keer gebeuren, dat hij werkelijk doodgaat, hè? Stel... Stel dat dat gebeurt, ja. hè? Uh, uh, Hebt u al idee of hij uitgestrooid wil worden... of hoe, hoe dat dan Moor, moet geregeld worden? Begraven. Begraven? Moeilijk. Moet er dan op staan. Alleen? Nou, Harry mag ook nog. Ja. Maar en niet zo'n falen van... Ook van, van, uh, nee. geen jaartallen... Ja. Gewoon, hè, niet van 1927 tot 2028. Ja. Weet je? Ja. Gewoon alleen maar. Ja. Hebt hij dat geregeld al? Is dat, uh... Nou, ik, nu? Nu. Nee. Ja. <laughs> dat is een absolute primeur. Dankjewel. Ook zei Moelis in dit interview dat hij het voor 99,9999% zeker achter dat hij zou sterven. Niet voor 100% dus, omdat je immers nooit weet wat ze nog uitvinden. Hij is uiteindelijk niet onsterfelijk gebleken. Het jaar 2028 heeft moeilijk dus niet gehaald. Hij overleed op 30 oktober 2010. Lunch met Jurgen van der Berg. Gewone mensen, niet bekend of beroemd... die toch dagelijks duizenden mensen aan zich weten te binden. Op Twitter, wel te verstaan. In deze zomer zoekt lunch deze Twitter-iconen op... en kijkt wie de schuil gaan achter hun virtuele alter-ego's. Vandaag is dat Kruidhoff. Hij noemt zichzelf koning-filosoof van het Nieuwe Nederland... en professor of sacred life sciences. En uh, hij weet zo'n 2.500 volgers te boeien. Zo'n portret is opgenomen in, in zijn woning. Een oud uh, anti-kraak schoolgebouw in Den Haag. Waar Kruithof sleutelt aan auto's die hij op water wil laten rijden. Mijn echte naam is uh, Steven Kruiswijk. Mijn Twitternaam is Kruidhof. Kruid H-O-P-H. Ik ben 33 jaar. En ik ben van beroep uh, muziektechnoloog. En dat houdt voornamelijk in de laatste tijd dat ik uh, specialist ben... in het optimaliseren van... Uh, elektrische piano's uit de jaren zeventig. Daarnaast ben ik dus ook heel veel aan het nadenken over hele grote onderwerpen. Een soort van filosoof geworden, eigenlijk, of altijd geweest al misschien. Ik publiceer her en der van die vlokken, uh, gedachten, ideeën. Um, en dat, ja, daar zit er een heel fijn medium voor. Ik ben ermee begonnen in 2007. Ik ben er toen mee begonnen omdat ik uh, al een aantal vrienden had die uh, hun vinger op de pols van nieuwe internetontwikkelingen hadden. En die zei ja, dit is te gek. Nou, ik vind het wel leuk om mooie tweets te maken. Het volk adopteert een elegantere, all-inclusive methode van tellen en administratie. We gaan inpluggen op de ludieke matrix. Dat is dan zeg maar, weet je, dat is waarschijnlijk moeilijk om dat nu te vatten in één keer. Maar dat is voor mij dan zo'n uh, gelegenheid waarin ik in één keer zoiets uh, daaruit kan krijgen, die, wat naar mijn idee heel erg waar is. Mijn belangrijkste publiek ben ik zelf, zeg maar. In de zin van dat ik het gewoon leuk vind om enigszins te spelen met zo'n alter ego... ...van Kruidhof, uh, koning filosoof van het Nieuwe Nederland... Uh, ...waardoor ik meer van mezelf weet te uiten dan ik anders weet te doen. Ik denk dat ik wel zou kunnen zeggen dat ik een soort van verslaafd ben aan Twitter... ...maar het is dan wel een soort van verslaving... ...waardoor je meer met andere mensen in contact komt dan minder. Het kan zo gezellig zijn dat je dus voornamelijk aan het delen bent online. En het is dus nog een uit, leuke uitdaging om te bedenken... Van hoe we diezelfde soort van openbare gezelligheid... hoe je dat dus niet alleen online hebt, maar ook in het dagelijks leven. Want dat zou echt helemaal te gek zijn... als je dus die sfeer van Twitter kunt toepassen op het dagelijks leven. Kruidhof, dus het alter ego van Steven Kruiswijk. Zometeen in het mediaforum: Nicole Levever en Joost Niemuller. Nu eerst Jan van de Put. Radio 1: Het NOS-journaal. Op Eindhoven Airport heeft de marechaussee een man neergeschoten. Hij zou de marechaussee hebben bedreigd met een mes. En die man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ranomi Kromowidjojo heeft bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai een bronzen medaille gehaald op de 100 meter vrije slag. Femke Heemskerk eindigde als vierde. In een Pools onderzoek naar de vliegramp in Smolensk wordt met beschuldigende vinger gewezen naar de Russen. Bij de ramp kwamen 96 mensen om, onder wie de Poolse president Kaczynski. Op het Russische vliegveld waren de verlichting en de communicatie met de landingsbaan niet in orde, staat in het Poolse rapport. En de politie van Helvoetsluis heeft geen schuld aan de dood van een verwarde man, zegt het OM. Die man stond vorig jaar oktober in een ondiepe vijver. Agenten dachten dat hij gewapend was en lieten hem staan. De man raakte onderkoeld en overleed in het ziekenhuis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag neemt vanuit het noorden de bewolking steeds verder toe. Slechts sporadisch breekt de zon even door. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 17 graden op de wadden tot 21 in Limburg. Vanavond en vannacht wordt de bewolking wat dikker en kan er lokaal een spat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen voert een stevige noordwestenwind nog wat koelere lucht aan. Het wordt er nog niet warmer dan 17 tot 19 graden. De dag verloopt bewolkt en vrijwel overal droog. Ook de zondag verloopt bewolkt en vrij koel. Pas eind van de middag is er in het westen weer ruimte voor wat zon. De zomer is dit weekend dus ver te zoeken... maar na het weekend keert deze weer terug. Het wordt zonniger en warmer. Nou, We hebben verkeersinformatie. Alles bij elkaar, 45 kilometer aan file. Nog steeds vertraging op de A4 vanuit Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. Tussen Halsteren en Bergen-op-Zoom, 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Ook een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Leusden. Ook daar staat 4 kilometer file en is de linker rijstrook dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Os staat een auto in brand bij Sint-Oederode. Zorgt nu voor 2 kilometer file. Ook daar is de linker rijstrook dicht. En de langste file die staat op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoopend Ewijk. 8 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Deze zomer nodigen we een aantal opvallende gasten uit die een bijzonder jaar achter zich hebben. En vandaag verwelkomen we Nicole Levever, oud-Midden-Oosten-correspondent voor de NOS. Eigenlijk net weer terug in Nederland. Welkom. Ja, dankjewel. En ook Joost Niemuller, die is hier vaker blogger en uh, schrijver ook. Uh, Joost, welkom. Hey. En Nico, vijf jaar correspondent in het Midden-Oosten geweest. Hoe is het om weer terug te zijn? Ja, evenwennig. Gelukkig nu iets beter weer, maar vooral koud en nat de eerste, eerste dagen. En uh, ik ben nu eigenlijk nog uh, druk bezig met het regelen van allerlei dingen... In, uh, in het Midden-Oosten zijn mensen heel goed in improvisatie... maar niet zo goed in organisatie. En hier is het omgekeerd. En moet je voor alles een stempeltje hebben. Dus ik heb alle instanties al gehad. Nou, dat, was even, dat was even slikken. Maar hoe is het om met je, met, met je karretje in de supermarkt uh, te staan... Nou, dat, dat vind ik dan nog wel leuk. Ja, ja. ja, nee, ja en in de ja. tram te zitten. En, uh, ja, je bekijkt je, je, kijkt je eigen land weer even met, uh, met andere ogen. Ik hoop dat dat lang blijft. Vijf jaar is natuurlijk een nou, overzichtelijke periode... maar is best een tijdje. Wat, wat is nou het eerste waarvan je zegt... nou, dat, daar kijk ik op terug. Van als je het dan hebt over die vijf jaar daar... Uh, nou ja, de afgelopen maanden waren natuurlijk echt heel mooi om mee te maken. Vooral Egypte. Uh, nou, daar kom ik al jaren en ik ken daar veel jongeren... die uh, vastbesloten waren iets aan hun land te veranderen... aan het regime te veranderen. En ze hebben het gedaan. En dat is echt prachtig om mee te maken. Vooral omdat je die hele aanloop hebt gezien. En gezien hebt uh, hoe een systeem werkt, hoe onderdrukking werkt. en uh, Waar die jongeren voor vechten, dat gaat niet om een begrip... als democratie in, in westerse ogen... Dat is een gevecht tegen de onrechtvaardigheid. Een gevecht voor gelijkheid, voor meer kansen. Hè? Dat als je uh, uh, over kwaliteiten beschikt, dat je dan een baan krijgt. En niet omdat je mensen kent. Dat je uh, een kind uh, dat ziek is naar een goed ziekenhuis kan brengen. Uh, het gevecht tegen ja, heersers die uh, met volle buik uh, hun volk honger laten leiden. Hmm. Da daar gaat het om. En dat is prachtig om die moed van die jonge mensen te zien. Was het ook gevaarlijk, gevaarlijk af en toe? Uh, ik heb dat niet als zodanig uh, ervaren. Ja, er waren gewoon momenten dat met name toen uh, Mubarak-aanhangers... de straat op gingen, dat er behoorlijk geknok werd. Er, is, uh, er zijn natuurlijk meer dan 800 doden gevallen. Maar het, het, het rare is, en ik denk dat heel veel collega's dat kunnen beamen... is toch dat je zelf het gevoel hebt dat het jou niet gaat treffen. Ja. Als je ergens naartoe gaat, naar een gebied of naar een land. en je zou denken dat je het er niet levend vanaf zou brengen. dan zou je niet gaan. Heel simpel. Dus ik heb dat niet als. Uh, wel momenten als bedreigend ervaren. En angst is altijd een goede raadgever. of tenminste als je het gevoel hebt, als je iets in je buik voelt, van nou, dit, dit, deze dag voelt niet goed, deze plek voelt niet goed. De, daar moet je naar luisteren. Ja. Joost, we hebben het hier vaak gehad over de Arabische lente, want daar gaat het natuurlijk over, ja. ook, ook in ons forum, en, en hoe die sociale media daar een rol hebben. Dus jij, jij haalt die informatie ook vooral op internet, bloggen. Mm -hmm. uh, ja, dit is gewoon de oude, de oude media, de, gewoon via de tv-verslag doen van dat soort dingen. Ja, en die hebben ook hopeloos gefaald in de berichtgeving hierover. En daarvoor is hij uitgenodigd, hè? Om af en toe even... Een... Hey, wat flauw. Nee, wat de media hebben gedaan, is een mythe verspreiden. Hè. Ze hebben gekeken naar een kleine elite, uh, studenten, die uh, op het plein stonden... en uh, die democratie uh, wilden. Uh, en uh, dat werd verkondigd als uh, een grote doorbraak. Uh, daar is gewoon helemaal geen sprake van. Ik, uh, uh, ik haal meer informatie niet alleen van het internet... maar ook bijvoorbeeld van mensen die ik ken die in landen leven of wonen. En uh, er is bijvoorbeeld een enorm verschil tussen, ik noem maar wat... ierland Tunesië, hè, hoe daar een kleine groep uh, in de stad... Uh, en hoe het de overgrote deel van de bevolking die is nog niet eens bezig om het halen van een stembriefje. Want het interesseert ze helemaal niks. Ze klagen alleen maar dat er meer misdaad op straat is. En dat er meer problemen zijn. En niemand, als je in de dorpen komt in Tunesië. Niemand die daar kijkt naar, naar de tv. Behalve naar de soaps natuurlijk. Maar niet naar het nieuws of wat dan ook. Het gaat voorkomen langs ze heen. Dus er wordt een soort beeld gegeven. En het wordt vervolgens gelijk getrokken. Nou, ja, ik, zal, ik zal het kort houden, mm. maar wordt gelijk getrokken. In elk land, Egypte, Tunesië, Libië, Syrië. dat zijn helemaal compleet verschillende verhalen. En vervolgens werd er dus gezegd van nou, er is dus een, een Arabische lente, dus in Libië dus ook nou geweldig. Dus we steunen de opstandelingen. Er wordt helemaal niet gekeken waar die opstandingen voor staan, mm. wat dat voor mensen zijn, naar nou, de dus relaties ik, met ik Al Qaeda enzovoort, enzovoort. Welke media jij volgt? Maar ik geloof niet dat er op radio en televisie, hè, om even maar de oude media te verdedigen, gezegd is dat alle landen op elkaar lijken... en dat het... Nee, maar bijvoorbeeld de manier waarop de rebellen in Libië zijn gevochten, dat is een totale fanmatigheid. Er werd een soort strijd tegen Gaddafi... en er werd met mensen meegelopen en dat was helemaal geweldig. Maar wat is je punt dat je op het internet meer informatie vindt... dan op televisie? Dat is natuurlijk zo. Niet zozeer meer informatie, maar dat de media zich enorm laten meeslepen... in een ideologisch verhaal over een opstand... Die volgens mij, waar volgens mij helemaal gespraak van is. Maar het begint toch altijd ergens een, een revolutie? Ik bedoel, er moet toch altijd een voortrekkersgroep zijn? Die, uh, en, en, en dan komt daar de uh, rest van achter. Wat, wat natuurlijk wel een vraag is, van hoe, hoe uh, makkelijk kan je daar dan werken? Hoe, hoe iemand zegt iets, maar heeft daar altijd een belang bij ook, lijkt me. Dat is hier zelfs zo, maar dat is daar vooral. Tuurlijk is dat zo. Kijk, als je, uh, het, het is natuurlijk niet zo dat het hele Egyptische volk uh, de straat op is gegaan... of dat alle jongeren van Tunesië de straat op... Ja, ja daar wel eigenlijk. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die wonen in een land waar geen vrijheid is, maar wel te eten hebben. Die uh, blij zijn dat ze gewoon hun kinderen naar school kunnen sturen... dat ze boodschappen kunnen doen en denken... hou nou toch op met dat demonstreren, het was beter zoals het was. Je ziet nu dat uh, in Egypte bijvoorbeeld er nog lang geen stabiliteit is... en dat heel veel mensen het gehad hebben met die jongeren op het plein. Dat is zo. En het zal jaren duren. Het is eigenlijk bijna een westerse misvatting... om te denken van kijk, de, de dictator is verdreven. Alles is morgen beter. Uh, daar heeft, uh, heeft Joost het punt. Maar... Om nou te zeggen, dat alle, je kan alle landen niet vergelijken. De snelheid waarmee uh, het Westen de opstandelingen in, uh, in Libië heeft ondersteund. Nou, daar is veel over bericht dat, dat men daar misschien even mee had moeten wachten. Uh, de aanpak van verschillende landen is ook heel ongelijksoortig. Hè? Hoe, het, uh, hoe het Westen daarop uh, op reageert. Maar een verandering begint ergens. En ik denk dat niemand kan volhouden <coughs> dat een systeem waarin een bevolking systematisch wordt onderdrukt, waar mensen niet kunnen zeggen wat ze vinden. Uh, dat het goed is en dat de volk het recht heeft om daartegen op te staan. Maar goed, komen. de aanname is, is dus al zo. dat er sprake is van een verandering. Nou, dat waag dat ik zeer te betwijfelen. Er is absoluut een verandering. Tuurlijk is er een verandering. Maar, uh, uh, als je bijvoorbeeld uh, gaat hoe zou je dan willen benoemen? In, nou, in Egypte, de, de, het regime is veranderd. Ik wil, of, he, er zitten nu andere o, mensen. Is waarbij ja. niet wordt gezegd dat het nu veel beter is. Dat moet de tijd uitwijzen. En dat is een langdurig proces, dat is hetzelfde in Oost-Europa. Maar bijvoorbeeld in andere landen, niet in Egypte en Tunesië... Ja, maar die, die vergelijking gaat totaal niet op meer, met Oost-Europa. Nee, er zijn veel meer mensen die durven te zeggen wat ze willen. Ik heb jaren gewoond in Jordanië. En uh, mensen die zeiden misschien binnen de dikke muren van hun huizen... wat ze vonden tegen elkaar. Was er iets van kritiek op de regering, iets van kritiek op de koning. Er was veel kritiek, maar het vertrouwen om dat hardop uit te spreken... Dat, uh, ja, dat durfden mensen gewoon niet. Omdat het consequenties hadden. Dan, kan je, dan is de toekomst van je kinderen weg. Je kunt geen baan meer vinden. Nu spreken mensen daarover. Is er elke week een demonstratie. Durven mensen op te komen voor hun rechten. En hebben ze het gevoel dat ze hun lot meer in eigen handen hebben. Daarmee is hun lot niet verbeterd. Het zal eerst economisch veel slechter gaan. Ja. Even, want We moeten misschien weer terug naar de media. Wat is het media voor me. want Dit is dit, dit, dit, absoluut een interessant verhaal. Uh, en, en er valt nog heel veel over te zeggen. Maar daar hebben we gewoon te weinig tijd voor nu. Uh, even nog naar jouw uh, positie. Daar, want de NOS koos ervoor om jou daar neer te zetten. Uh, je hebt uh, de, de BBC met de grote redacties uh, Al Jazeera, CNN natuurlijk. Uh, er is nu een nieuwe constructie. Sander van Hoorn gaat eigenlijk het hele gebied ja. doen. Uh, met een, met een verslaggever die af en toe ingevlogen wordt. Is dat een, is dat een goede vorm? Kan je dat doen, zo'n enorm gebied op die manier? Uh... Nou ja, het, is gewoon, het blijft heel erg lastig, omdat het natuurlijk bestaat uit heel veel landen... en het ook niet zo makkelijk is om van het een naar het ander te gaan. Omdat je voor elk land uh, toestemming moet vragen, zit te wachten op visa. Dus het is niet zo dat je er binnen vijf minuten bent. Daarnaast nog staat het nieuws niet in de krant, het zijn dictaturen. Dus als je wil weten hoe de overheid erover denkt, dan lees je de krant. Maar voor de rest moet je het echt hebben van... Mensen die je kent, heel ja. veel bronnen, uh, het internet, de sociale media. Dus je moet daar wel echt gewoon zijn? Je, moet, je? Daar, je ja. moet daar echt absoluut uh, zijn. En uh, wat ook heel belangrijk is, juist in het Midden-Oosten... is omdat voor veel mensen het toch gevaarlijk is... om met hun gezicht voor de camera te verschijnen. Of het is gewoon onmogelijk als we nu bijvoorbeeld kijken naar een land als, uh, als Syrië. Dan uh, verwoord jij eigenlijk wat je gehoord hebt van die mensen... die dat zelf mm. niet kunnen doen. Mm. Um, je was zelf ook nog even nieuws met de verkeerde ondertitel. Ja, nou, dat is daar een uh, <laughs> ja, heel vervelend. Ik hoorde dat uh, uh, dagen later. Toen zat ik in Tunesië. Ik heb een, uh, een uh, stand-upper, heet dat. Zo'n stukje voor de camera opgenomen in Cairo, waar ik was voor de aanslagen in Alexandrië. Daarom was ik in Egypte. En toen heb ik een stukje opgenomen over Tunesië. Nou, daar moet onderstaan. Nicole Vever in Cairo. En dat stond er niet. Nee. Nou, dat is een technische fout. En ik hoorde het echt dagen later. Heel vervelend. Want het lijkt net alsof je de boel aan het flessen bent. Terwijl het gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat... En dat was echt niet zo? Wat? Dat je de boel aan het flessen was. Nou ja, het gebeurt vooral Als je in Amerika iets zegt over overstroming in het zuiden van het land... en je staat in Washington, dan zal niemand denken... Uh, als je daar gewoon onderzet staat, zet dat je in Washington bent, is het geen probleem. Noorwegen gaan we erover hebben. Joost, je hebt een stuk geschreven op uh, de dagelijkse standaard. Uh, dat is uh, het blog waar jij veel uh, op schrijft. Uh, dat mm -hmm. ging... Klopt toch? Ja, ja. Jij ja. Ja, <laughs> nee, ja. begint te lachen. Nee, ik zeg, mm -hmm, luisterend. <laughs> nee, nee, nee. Uh, je hebt die 1500 pagina's ongeveer. Ben je aan het doorlezen nu van, van Breivik? Waarom ja. eigenlijk? Waar, waarom wil je dat allemaal uh, lezen? Um, ja, ik vind het toch een hele fascinerende uh, tekst. Vooral omdat hij uh, zo ontzettend doorvrocht is. Uh, dat hij ontzettend goed in elkaar zit. Uh, heel anders. Ik, ik ben sowieso altijd geïnteresseerd in... Uh dat soort teksten, ik heb me destijds ook met de juna dat was ook iemand die zichzelf bijzonder eloquent kon verwoorden. waarvan wordt gezegd dat Breivik juist... ongeveer hele stukken van de juna heeft geknipt en geplakt? Ja, dat zou kunnen. Het is absoluut waar dat de manier waarop hij schrijft... werkt door middel van het gebruik van Andermans teksten. Maar behalve, er zijn wat stukken waarvan ik het sterke vermoeden heb... dat die van hemzelf zijn... Maar dat betekent nog niet, heel vaak wordt er nu gezegd in de media... dat het is knip en plakwerk van een gek. Nou, er is absoluut geen sprake van. Ik bedoel, het, de, die, die 1500 pagina's zijn ontzettend goed geordend. Ik denk dat die man vooral een enorm goed organiserend vermogen heeft gehad. Dat verklaart ook de aanslagen, hoe die dat allemaal heeft voorbereid. En het zit ook in die tekst. En uh, daardoor ben ik dus enorm. en uh, uh, Plus het feit dat uh, daar gaat dat stuk uh, in feite. Ja, wat de kop erboven is, dat je, dat je zegt: ja, ik, ik kan dat eigenlijk ik kan het ook nog wel deels met hem eens zijn. Dat nou ja, het schokkend uh, eigenlijk om te uh, lezen. Ja, ja, nou, hij, dat is alleen al omdat hij dus veel teksten uh, uh, gebruikt die je kent, uh, die vaak op internet staan. Uh, met, met name van een, een blogger, Fjordman. Dat is een zeer eloquent. Uh, Denker, uh, iemand die gewoon complete essays schrijft. Uh, uh, uh, en dat is ook typerend voor de situatie in Noorwegen... dat hij zijn stukken alleen maar op internet uh, kwijt kan. Uh, want die zouden eigenlijk in de krant moeten staan. Die zijn zo ontzettend goed. En hij heeft dus kennelijk wel een goed gevoel gehad... voor uh, wat kwaliteit is. Dus hij heeft allerlei stukken eruit gehaald die kwaliteit hebben. En veel van die dingen ben ik het inderdaad uh, mee eens. Nico, Ik heb de 1500 pagina's niet gelezen... Um, ja, Het is een verwerpelijk, verwerpelijke daad. En dat uh, iemand die iets verwerpelijks doet. niet af en toe een georganiseerd hoofd zou kunnen hebben. en niet zinnigs op zou kunnen schrijven. dat kan. Mm -hmm. Ja. ja. ja. Ik ja, vind ja, ja voor de goede orde, jij staat toch niet achter wat die man daar heeft gedaan. op dat eiland bijvoorbeeld? Nee, en, maar ik vind ook. je moet zeggen van. kijk, er wordt nu vaak gezegd: het is een gek. Hè? En er zit eigenlijk al een soort vergoeilijking in. van hij uh, kan niet helpen of zo. Hij ja, maar, maar, maar, zegt Wilders nee. ook, hè? Die zegt ook van. Ja, ja daar ben ik denk. het absoluut mee oneens. De man is absoluut geen gek. Uh, de, de man is, is, is, uh, was zeer goed bij zijn hoofd en uh, wist precies wat hij deed. En dat blijkt onder andere uit die tekst, maar ook uit... Uh, de, bedoel, hij zegt zelf, of dat waar is, weet ik niet... maar dat hij negen jaar lang hier naartoe heeft gewerkt... dat lijkt me wat overdreven, maar in elk geval heeft hij dus naast een, een compleet sociaal leven... heeft hij dit tweede leven weten opbouwen. Dus dat vraagt een enorme hoeveelheid denkkracht. Uh, dat heeft hij bijvoorbeeld toch voor elkaar gekregen. Uh, het is net dezelfde fout. Als je kan van Hitler even voorbeelden. voorbeeld Er wordt ook gezegd dat ze gek. Maar dat is absoluut geen gek. Anders heeft hij dat allemaal niet voor... Dus je onderschat gewoon wat er aan de hand is... door te zeggen het is een gek en het is knip-en-plakwerk. En dat vind ik echt ja, jammer. Ik zie in al die stukken ook in de kranten en zo... dat wordt voortdurend herhaald en er wordt ook van alles in gezegd wat helemaal niet in het stuk staat hmm. en zo. Allemaal... Ja, wat ik wel interessant vind, dat als het gaat om een... Uh, eerst werd er gedacht dat het ging over moslim-extremisten... die dit hadden gedaan. En als er zo'n aanslag is, dan gaat iedereen ervan uit... dat het het kwaad is en dat men daarover na heeft gedacht... en kan men accepteren dat dat een slecht mens is. En hierbij wordt de discussie gevoerd dat het zou gaan om een gek. Omdat blijkbaar dan het makkelijker kan worden geaccepteerd... dat deze Noor dit heeft gedaan. Ja. Ja, ja, nee. En, en, en, en wat ik ook interessant vind is dat stel voor... het was een, uh, iemand geweest van Algerijnse afkomst of zo... dan hadden alle moslims zich weer moeten verdedigen... dat zij tegen geweld zijn, dat ze dit heel erg vinden. Ja, waarom zouden moslims niet uh, tegen zo'n... Uh, die, die hebben punt 1 het verdriet wat alle Nooren hebben... Uh, over zo'n aanslag. En daarnaast wordt hun, uh, uh, zou hun uh, geloof nog worden ontheiligd. Dus dat is eigenlijk heel scheef. Er zijn ook geen onder het, moslims, zou je zeggen, gewoon. Je hebt overal gekken. Die heb je overal. En dat zit niet. Uh, en wat, wat ik wel vind, kijk, deze man. Uh, wat ik ervan gelezen heb. Niet de 1500 pagina's. Het is heel erg gebaseerd op uh, de angst voor de islam. Hè? En ik denk dat die angst ongegrond is. En altijd een slechte raadgever. Joost, laatste woord. <laughs> ja, dat uh, vind ik dus niet. Ik bedoel, simpelweg. Ik vind dat die angst voor de islam. Uh, heel terecht is. Uh, maar goed, er valt veel meer over te zeggen dan dit. Ja. Ja. Vandaar dat ik mij ook. Uh, aangesproken voel door deze man... en dat ik daardoor daar een enorm probleem mee heb. Want deze man is duidelijk intens en intens slecht. En wat hij gedaan heeft is 100% verwerpelijk. Uh, maar het probleem is... is Kijk, als je zegt van, nou uh, ja, al wat, wat die man zegt, uh, dat vind ik sowieso onzin, dan, ben je, dan is het ook voor tafel natuurlijk, hoef je er verder niet over na te denken. Ja, nou ja. Uh, je, je bent nog maar aan het lezen, dus als daar nieuwe dingen in zitten, waar, waar we iets mee moeten hier, dan uh, roep het vooral. Want, uh, is goed. Nico, succes. Want, wat ga je eigenlijk doen nu? Uh, algemeen ga, verslaggeving. Ja, ik ga algemeen verslaggeven. We dus zien je weer overal. Ook deed. Ja. Brandjes, uh, dat soort ja, dingen. of in Oslo. <lacht> ook leuk. Dankjewel uh, <lacht> dat je er was. Vanavond trouwens zitten ook bij Altijd Wat, de collega's van NCW-televisie. Nicole Vever en Joost Niemullen waren dat. Dit is Radio. Lunch. We gaan naar uh, de quiz. Jan van Tiel is hier, 61 jaar. Uh, welkom uit Hilversum. Dank je. Ja, vlakbij. Op de fiets. Ja. Op de fiets is heerlijk weer. Dus. U komt ook een beetje uit de omroepbusiness, toch? of niet? Uh, ja, daar heb ik mijn hele leven verwerkt zelfs. Ja, kijk ja. aan. Wereldomroep zie ik. Tros, Vara. Ja. Ook alle kanten wel op. Ja. Classic ja. FM heb ik zelfs nog. Kijk eens aan. Ja. Nou, het gaat hier vandaag om het nieuws. Uh, ja. dat, uh, dat, dat is ook nodig om het uh, goed gevolgd te hebben. Want 128 Pff, punten. Van de ja, week al neergezet. Bijna niet een mission impossible. Maar uh, ja, ja, goed. voor de eer. Ja. Ja, dat, ja, dat wil je gewoon toch proberen. Jazeker. Uh, ja, net als de Duitsers. Je hebt pas van ze gewonnen als, uh, <laughs> ja. als je in de, in de bus zit. Okay. Um, we, gaan, uh, we gaan het gewoon proberen. Um, eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. De Amerikaanse politici komen er maar niet uit. Het Huis van de Afgevaardigden zou afgelopen nacht stemmen over een Republikeins begrotingsvoorstel. Maar de stemming werd uitgesteld. It was in Het kan grote gevolgen hebben wereldwijd. Maar wat dit bill is, is een sincere. De Verenigde Staten hebben nog tot dinsdag. Lukt dat niet, dan kan de overheid niet al zijn rekeningen meer betalen. Hier is vraag 1. Er kwam dus geen stemming in het Amerikaanse huis van afgevaardigden over het republikeinse plan voor een verhoging van het schuldenplafond en extra bezuinigingen. De leider van de republikeinen probeerde urenlang om tegenstanders in zijn partij over te halen om voor te stemmen. Hoe heet die republikeinse leider? Dat is meneer Bener of Beuner met OE. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Heel goed, maar je spreekt het uit als Bener inderdaad. Bainer, okay. Ja, dat is goed. Het plan uh, omvat uh, 900 miljard dollar aan directe bezuinigingen... evenals een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond. Vraag 2. De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zijn dus verdeeld. Binnen die partij is een beweging actief die de laatste jaren veel in het nieuws is. Ze zijn tegen de verhoging van het schuldenplafond. Wat is de naam van deze beweging? De Tea Party. Ja, dat is goed. Een van de boekbeelden is... Uh mevrouw uh, Palin. Palin hè? Ja. Uh, dat is vraag drie. Na de verkiezingen van 2008... sloot Sarah Palin zich ook aan bij die Tea Party. Ze was uh, vicepresidentskandidaat van John McCain... en ten tijde van de verkiezingen ook nog een keer... gouverneur van welke staat? Alaska. Is goed. 2006 werd ze uh, gekozen tot de jongste... en eerste vrouwelijke gouverneur van Alaska. In 2009 trad ze af. Vraag vier, de vraag met een geluidsfragment. Wie horen wij hier praten? Ik ben blij dat dit vandaag kan gebeuren. Ik wil zo graag even nog afscheid nemen. en één keer terug naar de plek waar ik hem ook voor het eerst ontmoet heb. En ja, het, het heeft ook iets met een stukje respect te maken. Um, wie is deze vrouw? Ja, dat is die Brabantse zinger zangeres Het gaat over Johnny Hoes. Maar hoe heet het meisje? Ja, ik gok maar. Corrie Konings. Nee, dat is niet goed. Het is Marianne Weber. Ja, ik zit niet zo in die muziek. Ja, ja. Nou, u was aardig in de buurt, maar uh, ja, nee. dat is niet. Zaterdag overleed hier de koning van de smartlap. Um, ja, zij wilde terug naar waar ze Johnny Hoes voor het eerst ontmoette. Daar horen we Marianne Weber net zeggen. Dat was uh, in de studios van zijn eigen platenmaatschappij. Hoe heet die platenmaatschappij? Telstar. Ja, dat is goed. In 63 bon Hoes in Weert zijn eigen productiemaatschappij Telstar. Hij heeft heel wat artiesten onder zijn hoede gehad. Zangeres zonder naam Henk Wijngaard. Normaal, doe maar, toontje lager. Herman Brood zelfs, nou, noem het maar op. Laatste vraag gaat over een persoon uit het nieuws. Uh, u hoort zometeen een aantal aanwijzingen. We willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Zie je mij gaan, kom mijn zus achteraan. 3. Ik heb met Rita Verdonk geflirt. 2. In het opzetten van eigen tv-zenders ben ik niet zo goed. Zonder Mol, stop. Ja, ik dacht, die man die komt uit de omroep, die weet het gelijk al bij de ja. eerste. Want die zus is natuurlijk Linda Ach, de Mol, die er altijd achteraan komt. Uh, ja, ja. Hij, uh, hij schijnt 35.000 euro ooit gedoneerd te hebben aan Rita Verdonk, uh, aan oh. de partij. En, ja, die zenders die mislukten, Sport 7 en Talpa mislukten uh, natuurlijk. Ja. RTL kocht mij uit en ik kreeg er onder meer Radio 538 voor terug. Dat was de laatste aanwijzing geweest. Inderdaad, John de Mol, komen we op 6, alweer factor 6. Dat betekent dat er weer 22 goed moeten zijn om in de buurt van die 128 te komen. We gaan kijken zometeen of dat lukt. Hey, hey.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 En vandaar dus de stelling, de PvdA moet de huidige koers bewaren. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.standpunt.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Terug bij Jan van Tiel. Het wordt zo spannend. 22 kan net, het wordt wel lastig, maar het kan. Als dat lukt, dan hebben we dus een beslissingsronde. En dan wordt het nog spannend, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Dus laten we snel van start gaan, we kijken hoe ver u komt. De Nationale Nieuwsbeest. Militairen van welke organisatie bemannen sinds gisteren de grenspost Jarinje in Noord-Kosovo? NATO. Ja, de NAVO is goed. Ja. Op welke plek in Amsterdam werd er gisteren een meditatiefleshmop gehouden? De Dam. Dat is goed. Welke Nederlander wordt speciaal vertegenwoordiger in Ivoorkust voor de VN? Koenders. Is goed. Ultra-orthodoxe Joden hebben gisteren in Jeruzalem welke optocht aangevallen? Pas. De Gay Pride. Verloskundigen bekijken of het mogelijk is om welk middel weer in te voeren voor pijnbestrijding bij de bevalling. Is goed. Wie zij rust te willen uitstralen toen hij het nieuws over de aanslag op de Twin Towers hoorde. Bush. Dat is goed. De Indiaanse politie heeft het DNA afgenomen van een meisje om te controleren of zij welk verdwenen meisje is. Um, pas. Dat is die Madeleine McCain. Gisteren is zwaar gevochten tussen regeringstroepen en militairen van de Afrikaanse Unie. In welke Somalische stad? Mogadishu. Is goed. David Beckham gaat voor welke modeketen een bodywear-collectie ontwerpen? CNA? Nee, H&M. De publieke omroep wil snel een tijdelijke AM-zender... in welk land gebruiken om de ontvangst van Radio 1 te verbeteren? Duitsland. Nee, Groot-Brittannië. In welk land staat ze werelds grootste radiotelescoop? Nederland. Nee, in Chili. Facebook laat de LP-hoes van welke band toch toe... tot zijn site na hem eerst geweigerd te hebben? Pas. Nirvana, de Surinaamse president Boutersen, eist dat een studieboek van wat voor schoolvak herschreven wordt. Geschiedenis. Is goed, een Amerikaanse militair is opgepakt omdat hij een aanslag op welke legerbasis in Texas wilde plegen. Fort Hood. Is goed, Shell heeft de netto winst het afgelopen kwartaal aanzienlijk zien stijgen. Waardoor? Pas. Ja, de olieprijs. Ach. Ja. Dat was een makkie. Ja, dat was een ja. makkie. Had u, had u kunnen gokken. Ja, het zat er al een beetje in uh, dat het, uh, de, ja, de druk van die 22, dat is dan toch te hoog. Acht waren er goed. Komt u op 48, dat is niet genoeg. Uh, maar toch laten zien dat u uh, wel wat van het nieuws weet. U krijgt de kaart mee voor beeld en geluid hier aan het begin van het Mediapark, kent u. Uh, de lunchradio doen we erbij en de mok. Leuk. En bedankt dat u meedeed We gaan bedankt. snel naar de winnaar voor deze week. Berton Nieboer goedemiddag. Goedemiddag. Maandag neergezet, die 128 en er is niemand meer overheen gekomen. Nee, ik heb met spanning geluisterd iedere dag, maar ja, ik ben blij dat ik gewonnen heb natuurlijk. Ja, gefeliciteerd uh, daarmee, uh, Berton Nieboer, de twitterende gynaecoloog hè, hebben, we, hebben we je genoemd. Uh, wat ga je ermee doen met het geld? Nou, ik ga een, zeker een gedeelte doneren aan Giro555 en volgende week gaan we op vakantie. Dus daar komt, uh, komt de rest uh, wel op, denk ik. Goed zo, nou hartstikke mooi. Veel, ja. veel plezier dan, een prettige vakantie. En je mag je nieuwscanner van deze week 33 noemen. Nou, super, hartstikke bedankt. Tot ziens, dag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. CRV. Zondagmiddag kwart over twaalf... Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media- en sportweek in de perstribune. Als je dat concreter maakt, wat, wat gaat er dan gebeuren? Met daarin Gay-krant, hoofdredacteur Henk Krol over homo's in de media anno 2011. We kunnen nu voor de tweede keer uit de kast komen. We nemen een duik in de geschiedenis van de Nederlandse tv-homo's en lesbo's. Om een lesbische vrouw in deze serie te spelen was wel even een drempel. Verder, Olympisch kampioen Maarten van der Weijden over het WK zwemmen en zijn nieuwe passie. Ik heb nieuwe dromen, nieuwe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 Word nu klant en handel tot 21 september overal gratis met uw mobiel. Kijk maar op Bing.nl. Vanavond in Altijd Wat, Ierland, Griekenland en Spanje. Wij volgen drie gezinnen in drie crisislanden. En Nicole Vever was jarenlang correspondent in het Midden-Oosten. In het tuingesprek, hoe ver ga je met je werk als je thuis een gezin hebt? Kijken dus Altijd Wat rond 9 uur bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1.